Wij beginnen de les zoger 69. En we gaan weer normaal zoger doen, uh, oot voor oot, ja? Dus paragraaf voor paragraaf, zoals we altijd gewend waren. Pagina G, dus 8 en wij beginnen nieuwe uit uit um, het is was lang geleden was het wanneer wij toen wij met de zoger begonnen waren en waren begonnen wij toen met de zoger uh, een artikel van uh, Shoshana ja, dat lady. Lily of Rose. Rose. En hij begon ons te vertellen, Rabbi Hiske, over de opbouw van de Nukwa. Ja, hoe de hele kunst is natuurlijk om die Nukwa op te bouwen. Dat die dan groot wordt, net zo als Zeer en, en dan ook de lagere werelden zullen dan ook in staat zijn om al de volmaaktheid te hebben, zoals de hogere wereld, en dan komt dan, zal dan ook de volledige eenheid komen tussen de hogere werelden en lagere werelden, en tevens de algemene naam van Hawaii de, de van hogere werelden en lagere werelden, dus, één Hawaii de algemene, overkoepelende Hawaii dus dat, de hogere wereld, is dat, UTK. En de lagere werelden, das, dat zijn de Zeranbien en ook dat is wafkei. En samen worden dan Hawaïa, de vol, volledige Hawaïa, waarbij Hawaïa zal hier op aarde eh, door de eh, als het ware, eh, de, tot de koning worden uitgeroepen. En de koning tot de koning moet je uitroepen wanneer je echt ziet, wanneer de mensen zou zien. Echt zou zien dat het, ja, dat is onze koning, dan zullen we zeggen dat het de koning is. Wat nu nog niet het geval is. Okay. En dat is nog niet het geval omdat nog zeer en Nukwa nog niet de Nukwa, dus de malgoed van uh, de Absolute, is nog niet helemaal opgebouwd uh, vanuit de kant van de mensheid natuurlijk. Van de mens is het niet opgebouwd natuurlijk op zichzelf staande is het natuurlijk alles is volmaakt maar. en dat is wat wij leren dus wij leren nu de opbouw van de noekwa, hoe wordt ze dan opgebouwd door wie, door welke krachten Etc. en precies dezelfde processen die vinden in ons plaats, dus als we leren dat over de noekwa en dat is dan wat we leren nu de processen in die 6000 jaar die geldig zijn in de 6000 jaar van de correctie en ook wij zijn ook onderworpen aan die 6000 jaar van de correctie dus het is net of het over ons gespraken is There, like, alleen hier is het sprake in het algemene en wij zijn in het bijzonder en het algemene bijzonder is precies hetzelfde alleen die is in het groot, in macro en micro nou yeah. so, uh, is er een verschil macro en micro ja hetzelfde dus dat is wat we leren nu en nu gaan we verder met die met die opbouw van de Nookwa, hoe dat allemaal stond, en toen wij hebben begonnen met de uh, met, het, met de Shoshana, ja, met, het, met de Leri, also met, also met het, aan het begin van de zoger, we hebben gezegd dat zij stond, hoe? één Sfera was in het Seloet, en negen sfera's van haar onderste, die stonden in de, in de bia, in de Bria, sorry, in Bria, ja of niet? En alleen maar één ketter was van haar alleen in de in en dat is that, that is wat hij noemt dan de lady of roze ja, Eigenlijk is het uh, lady boven als het ware en uh, haar toestand is het eigenlijk de eerste sfeer is op een lady en de onderste negen sfeeroten leken op een roze een je dat? Want de negen, de eerste die staat, staat helemaal in bloei, wit en, en in het zilut, de, de ketter van de noekwa. Terwijl de onderste die staan al in bria, dus die staan daar onder de kotsim, onder die dornen. Duidelijk. Daarom had ik het toen gezegd dat het niet helemaal roze is. Ja? Dus Shoshana is niet helemaal in de zoger, in, in de betekenis van zoger, is niet helemaal roze. Ja? On de roze die staat wel oké, okay, dat zullen we leren dus dat alleen maar één vera was het. en nu zullen we iets nog leren iets uh, extra dingen zullen we leren en toen had ik gezegd dat het zo so was het bij het begin van de schepping bij de eerste benadering was het wel zo, so. maar nu gaan we wel verdiepen onszelf, zien dat het wat later geweest was de toestand zoals we hebben geleerd, begonnen de zoger, met die shoshana ja, met die leren, herinner nog dat was niet helemaal bij het begin, ik had wel gezegd bij het begin van de schepping, dat klopt, in het, in de, maar dat was wel op de, we zullen zien op welke dag van de schepping was dat, dat was niet op de, we zullen zien op welke dag van de schepping dat was, omdat allemaal stadia zijn van de ontwikkeling, in die zes, zes dagen kunnen we alle het hele de, de opbouw van zeerampien zien, en de Nukwa, kunnen we zien. Want dat is alles wat geschapen werd, ja, dat de Zerampien en Nukwa. Dus die zes verrot van Zerampien, De zes emanaties, als het ware, van het licht, die uiteindelijk in Bria, Itzera, Wasia, la, later, hoe, hoe lager naar beneden, hoe meer uh, uh, hebben ze de tekenen gekregen, hadden ze de tekenen gekregen van de zes dimensies van de wereld. Ja? Vier windstreken en boven en beneden dat allemaal komt van Zeer en dat, dat heet wereld. Uh, wij beginnen. De, de eerste regel. Pagina G 8 de eerste regel van de zo en nog even eentje hoger, daar staat de naam van, de, van dit mamar, van dit artikel. En dat heet mamar hanetsanim. Het artikel van hanetsanim uh, kunnen wij zo vertalen gewoon als planten. Beplantingen, beplanten kunnen we zeggen. Um, De regel 1 van de basis tekst van de Zohar. Dalet, ot Dalet, ot 4, Brishit, punt, zal eerst vertalen. Brishit, in den beginnen, zoals we dat zeggen. Rabbi Shimon Patach, Rabbi Shimon opende. Eerst gewoon een vertaling, ja, en dan zal ik een beetje uitleggen, hoe oh, hij gaat gewoon uitleggen. Hanetze neem, nieruwe arets, zo staat het, en uh, in Shirim in de Lied der Liederen, het Lied der Liederen, we zeggen niet meer hoofd, hoofdlied, so maar zoals het is, het Lied der Liederen, daar staat zoiets geschreven, dat, uh, ik zal het eerst het hele, het hele vers voorlezen. Daar staat geschreven zo. Han et De planten zijn verschenen op de aarde. Het hazemir, higia, de tijd van het zingen of van liederen is aangebroken. We kool hator. Nishma'u war het we En de stem van een tortel, is horbar op onze aarde. Dat is het hele vers wat hij gaat behandelen. Alleen, hij geeft het in stukjes, maar ik had het eerst helemaal voorgelezen aan jullie. En dat is van het Shir Hashirim. Ik had aan jullie verteld, dat Shirashirim is, het hoogste document, echt, een getuigschrift, van de verbondenheid, tussen de mens, en, de Hawaii. Er is geen hoger, ding, wat dat. Maar steeds, zie je dat, steeds, maken we gebruik daarvan, en we zullen leren dat ook. Uh, Rabbin, nog een keer, dus, na de punt, na de punt. Rabbi Shimon, Patach, Rabbi Shimon opende. En ik zie dat Rabbi Shimon, dat is dan Rabbi Shimon Bar Yochai. Altijd moeten we weten, als we zien in de zoger dat hij aan het woord is, dan is het echt absoluut iets speciaals. Wat is dat verschil dan de, met de anderen? De anderen zijn ook grote kabbalisten. En heilige mensen. Mannen. Alleen. Zo voel ik in ieder geval, dat de andere nogmaals, hij is dan de ketter, ja? hij is de overkoepelende kracht. En alle andere, die heeft, had negen gehad nog. En sommigen zeggen tien, maar negen, worden ergens ook opgezomd. Dat samen maken ze dan een hele parsoef van tien sferot. Dus alle krachten wat in het helaal had, ze hadden die, die mannen bij elkaar. Maar hij had het alles in zichzelf ook wat alles, alle hadden, hij ook in zichzelf. Maar hij had dus... En... Het verschil is dat als anderen aan het woord zijn, dan soms voel je wel dat iemand meer heeft de kracht van de rechterlijn. De andere voel je wel dat die heeft de kracht van de linkerlijn. Bijvoorbeeld variaties. En bij hem hebben dan alleen maar de middellijn. Hij brengt hij al zijn al zijn uitingen, al zijn uitspraken, getuigen van en ook gericht zijn naar de middellijn. Dus hij verenigt hogere, lagere, etc. Dus als hij aan het woord is natuurlijk, alles is leerbaar, maar wat hij zegt natuurlijk is, uh, is de middellijn. Dus, en het licht komt altijd naar het lagere, naar de noekwa. En wij zijn ook net als noekwa, wij zijn ook net als malgoed. Want we zeggen het, produ het product daarvan. Kan alleen maar licht komen van via de middelee. Onthoud dat erg goed. Altijd licht komt naar de Noekwa via de middelee. Ja? Altijd. Dus via de daad. Daad is de lane tussen Chokma en Bina. En dan tiferet. Dat is dan weer de lane tussen gog gog hesset, sorry, Gesset en de, de gvura. En dan verder naar beneden, in de derde sector van de Partshof, is Jesod. Uh, ja, duidelijk. Dus zonder Jesod zo, niemand kan licht ontvangen om door Jesod te passeren. Dus de mens moet wel zijn plaats van Jesod steeds voelen. Natuurlijk de mens vlucht daar, daar, daar, daarvan. Natuurlijk ook veel in de geschiedenis die het als belachelijk vonden dat de verbondenheid, hoe de schepper die verbondenheid van de schepper met de mens, via de jezod. maar nu is de mens al komt wel tot, of tot wasdom, of tot het niet meer niet meer verzetbaar kan niet meer, want daar zit in het jezod zitten, al het onreine en alle reine Absolute onreinigheid daar, a, eromheen, daar, want daar is de plaats van alle klipot. En tegelijkertijd is daar de plaats ook van, van de, de reddende kracht. Zo so is het altijd, de schapper is het zo opgebouwd dat het altijd zo is, waar is dus de... Uh, epicenter leek well, voor ons voor problemen. Daar is ook de redding zit. Als men dat, dan zit de redding. En dan is alles, dus komt daar de ook wat uitsluitend via de middellijn. Onthoud dat er goed. Via de middellijn zullen we het ook zien op de tekening straks. Dus wat die Rabbi Shimon zegt ons. Rabbi Shimon, de eerste regel. open opende. Een discussie, dat weten we, of uh, vers. Hij begon, zie je, Hij, dit eerste woord, opende heen van de Torah. En hij citeert het uh, vers van de Shira Shirim, van het lied, lied der liederen. Hannet Zanim, Arets. De planten, kunnen we zeggen, zijn verschenen, in de aarde. Hanezanim, daar of de brisit. Hij gaat het nu vergelijken, dus uh, verbanden leggen met, met, met, met de scheppingsdaad. En wat zegt hij dan? Die parallelen gaat hij leggen. Hij zegt, Hanezanim, die planten in dat vers van Shira Shirim, van het de, lied der Lidl. Dat is, of dat de 2, dat is de scheppingsdaad. Hij gaat parallel doen, leggen tussen dat vers, dit vers, en de eerste zin, en, en de begin van de Torah. Dat is de scheppingsdaad. Punt 2, na de punt. Nier uva arets, een matai, zijn verschenen, O, oh, in de aarde. En nu had hij dan, zegt hij dan, wanneer? Wanneer? En hij heeft de antwoord, Bayom, Hashlishi, op de derde dag van de schepping. Enorme, natuurlijk, lakonieke taal van, de, van, die, van die wijzen. natuurlijk uh, Op de derde dag was dat dichtief, want het is geschreven. Weet tot zee haar arets. En dat is geschreven. Weet tot zee haar arets desha. het is geschreven. En, en de aarde de he, he, uh, heeft voortgebracht. Ja? Heeft uit laten komen. De gewassen. Ja? Zo is dat. Hij ook gezegd. Was. Want dat is geschreven. We tot zee ha arets. En de aarde heeft uit laten komen de uh, uh, gewassen. En hier in onze vers van de, lied, de liederen, daar spraken we ook van de planten. Dus het is allemaal parallel met dat schepingsverhaal. We, we da, verder de volgende pagina. De eerste regelpagina dat de zogar de grondtekst van de zogenaamde De eerste regel. Uh, Kedin. Nier uwe arets. As. Werden zij. As, as, dan. Kedin is dan. Nier uwe arets. Verschenen zij in de grond. Of uit de grond kan je zeggen. Hm? Punt. Straks hij ons gaat vertellen. Uh, Jehoede. Maar ik alleen Doe ik even vooraf iets. Punt. Het hasamir, jigia. De tijd van het uh, zingen, we, we hebben gezegd, is gekomen. En zingen, in, het, in deze taal, heeft zingen heeft ook een andere betekenis. Aan de ene kant is het liederen, zingen. En aan de andere kant is het dan snoeien. Ja, wat doe je met de... De, met de, met de takken ja? van, van de bomen, snoeien, snijden, ja? snoeien, dat is ook, hè? Snoeien. snoeien, dat is wat ook hier de bedoeling is vandaag. Hij is zegt, de tijd van het snoeien is gekomen, dus eigenlijk is het uh, lente, ja, dat soort dingen, maar de zoger bedoelt ook nog andere dingen extra. De tijd van het snoeien en de tijd van het zingen is gekomen. Want is altijd is het in de lente-tijd. Lente, lente, ja. Leven komt het bruisend. Gaat bruisen en dan is het en zingen en snoeien. Da jommer wie, zegt Jods, dat is het, het parallel in de scheppingsdaad. Dat is, dat is de vierde dag van de schepping. Ja? Dus. Parallelen van dit, het lied der Liederen legt hij dan van dat hele zin, hele vers, of gaat overeenkomen met de zes dagen van de schepping. En dat is, zegt hij dan, dat, dat is de vierde dag. Dus wanneer het snoeien, ja, of, li of zingen, uh, de tijd voor het zingen of van het snoeien, dat is dan dus de vierde dag van de schepping. De hebben we zamir aritsim wat, wat, wat is de vierde dag, zegt hij. Want in, daarin was er, in de vierde dag was het, zamier, het was het snijden van, of afsnijden van die aritsim van de hoogmoedigen, van de boosdoeners. Hoe kan dat op de vierde dag van de schepping, dat het al zoiets gebeurde? Er waren nog geen boosdoeners, ja of niet? De mens was er nog niet op de, zesde, op de vierde dag. De, de mens is gekomen. Adam hij is werd geboren op de, zesde, op de zesde dag. Hoe kan dat dan op de vierde dag. Uh, al de tijd voor, de, voor het snoeien. Voor het af. af zeg ik dat, af, uh, af, dat. Afhaken. Huh? Afhaken. Afhaken van, die, van die boosdoeners. Van de boom des levens. Ja. Maar daar was het al. De qua krachten op de vierde dag was het wel krachtsmatig al de, het mechanisme ingelanceerd om dat wel later tot stand te brengen zie dat het is niet zo dat het moet eerst de boosdoeners komen en dan zullen we zien wat we ermee kunnen doen we moeten een instrument hebben een mechanisme hebben Dat het mechanisme is het al gelanceerd in de zes dagen right? dus dat is wat hij zegt dat dat was, dat uh, de hawewe zamir zamir zijn. Dat op de vierde dag waren de, uh, was het, het snoeien van die, of afhakken uh, van die, van die hoogmoedigen of de uh, boosdoeners kan je zeggen. Twee, Marat, Khasar, Khasar, daar staat ook geschreven. Dat in het in in in in verhaal van de scheppingsdaad werd ook geschreven dat, de, dat er dat werden, geschapen, werden geschapen twee, twee lichten, ja? twee grote lichaams. Zeg dat? Uh, lichten. Dus zon, de zon en de maan. Ja? Lichaams. Zeg dat? dat? Hemellichamen. Hemel Oké, okay, we kunnen zeggen, maar meer. Hemellichamen, Dat is in alles omvattend. Maar dan die twee, twee grote. Lichtbronnen kunnen we zeggen misschien. Dus de maan en, en de zon. En daar staat in de Torah staat het geschreven. morot Zonder waf. Dus daar staat wel. Kijk. Dat woord. Eh, de tweede regel staat. het marat. En dan moet het wel tussen de, de, tussen de resh en de taf. Dus voor het laatste let, de laatste letter moet het waf staan. En waf ontbreekt. En tel het er altijd als er iets staat in de Torah geschreven op de manier dat het afweekt van normaal, dan moet het daar iets zitten in de diepte, een bepaald geheim dat ons, dat de mensen moet wel penetreren, daarin inspanningen leveren, om dieper te komen en te komen te weten wat dit allemaal is. Heel? Waarom is het niet direct, direct staat, waarom hoeft het niet te staan aan de, direct normaal? Omdat... De mens moet de inspanningen leveren, de, in de mens moet niet alles wat aan de, de oppervlakte is, is het licht. Eigenlijk, hoe dieper de mens inkomt in zichzelf en in het, in het, hoger, in het hogere, hoe meer licht ontvangt die, dat is allemaal een kwestie van werken in zichzelf. En verlangen daarnaar, als iemand dat niet doet, want bestaat in de wet? Waarom is het niet zo evident? Waarom is het niet zo dat iedereen kan het ontvangen? Ja? Er staat een wet. De wet van het heelal. Dat als er geen verlangen, als er geen vraag is, dan, dan mag je niet, als er geen dus verlangen is naar iets, dan heeft het geen waarde voor iemand om zoiets te ontvangen. Als er verlangen is, dan mag je wat. Kijk, dan mag je iemand bijvoorbeeld een cadeau geven wat hij, waar hij naar verlangt. Niet wat jij wil iemand als cadeau geven, moet je altijd weten wat je ander wil. Eigenlijk. En als je hem iets geeft wat je weet dat van tevoren, van tevoren dat of jij dat wil geven, ik wil dat geven. Maar als, hij dat, als je weet van tevoren dat voor hem is het 0,0, dat het niet interessant voor hem is, dan moet je niet geven. Heel? Dus het moet altijd zo zijn dat het verlangen moet zijn voor iets dus als iemand geen zin heeft interesse heeft zou hebben in het zich verdiepen in de geheimen van het bestaan, dan moet je dat dan moet je hem niet, dan gaat hij gewoon lezen van, en Abraham ging daar naartoe, of die andere ging daar naartoe ja, gewoon mensen ziet achter die al dat gebeuren dat ziet hij ziet het net als een historisch verhaal nou, nou geweldig Zo, so, dat is dan voor hem zo, so, uh, de massa die die die, die die die zit zo alleen maar. Die is dan met zwetende tranen, met zweetende met voeten. Die ging ergens naartoe van een plaat naar een andere. En dat was onze vader, onze groot, onze aartsvader. En dat is dan onze lekkere familie, onze natie, onze volk, ons volk en allemaal. Absoluut daarover spreekt geen Torah natuurlijk. Een stamboom. Ja, een stamboom, dat is onze groot, onze aartsvader. Ja, Stamfamilie, daar het verhaal. Ja, dat is absoluut niet. Oké, dat is ook op dat niveau. Natuurlijk moet je dat lezen. Dan ontvangt hij alleen maar licht wat hem toekomt. Dus alleen maar nefish een beetje daar. Zo een beetje. Maar iemand wil meer penetreren. Dan moet je dan inspanning leveren. Moet je dan wens hebben. Dan kan je dan andere dingen zien. Dus dat het maar staat staat. Zonder waf. En dat betekent iets dat het, uh, iets, dan moet het daar iets zitten. Wat betekent dat? Zal hij ons dan vertellen? We call Hathor en de stem van Tod Hathor, van de tortel, duif. Ja, dat is dan, uh, uh, wat is dat? Da Yom Chamishi, dat is de vijfde dag van de schepping. Dus de parallelen tussen dat de vijfde dag van de schepping. Dichtief, zeer beknopt, de taal is van hen, is bijzonder laconiek, maar gaat, Jehoede gaat ons nu straks heel goed uitleggen. Dichtief, zoals geschreven staat, laat ja, de wateren wemelen, wemelen van, et cetera, we goelen, we go mer, enzovoort. So Afkorting van we And so forth. Three. <speaking> lemme Abit <in> told that he said to see who does this Rabbi Shimon said, "What what does what does it mean that let let the waters He said, lemme Abit told om om te maken." That is what he answered. Punt. Nishma is hoorbaar, of, ja, is hoorbaar. Hij uh, zegt, wat betekent hoorbaar, is hoorbaar in dat vers, in dat vers van het uh, lied der Liederen. Hij zegt, da, yom, shishi, shi, dat is de zesde dag, de zesde dag van de schepping. Zal die parallel hij. Dichtief, want dat is geschreven, na, se, adam, laten we de mens man, scheppen. Ja, ook in dat scheppingsverhaal. De hawe Atide tiede vier lemekadem, die, welke mens zal in de toekomst lemekadem vooraf laten gaan, asia, het doen, lesmia, aan het doen, vooraf laten gaan aan het horen. hier wat het is geschreven staat. Bij het ontvangen van de Torah, van het volk Israël, wat was het? Wat hoger, want het is geschreven was. In, bij het ontvangen van de Torah was geschreven. Hoger. Nase, nee, hier is het, bij de scheppingsdaad werd geschreven. Nase, Adam, laten we de mens maken. Ziet, het woordje nasse. Of hier is het geschreven, zegt hij. Het so bestaat zo'n zo äh, van de dertien manieren om de Torah te ontleden, om de Torah, laten we zeggen, te interpreteren. Er bestaat zo'n dertien principes van Rabbi Yesmael. En een daarvan is Gezera Shava, dus waarin eenzelfde äh, fragment van een tekst dezelfde stuk van een tekst, als het van een vers, plaatsvindt op één plaats, en op een andere plaats, ergens, dezelfde woord, of eenzelfde stuk van, het. en dat wordt vergeleken, vergeleken met elkaar, en wordt aangevuld van, de ontbrekende betekenis, van de ene stuk, waar het, waar het van toepassing is, in een andere. Ja, dat is een, een manier van, een, wij kunnen het niet meer doen, natuurlijk geen generaties vanaf, uh, maar ja, lang geleden, niet meer, twee, twee, bijna 1800 jaar geleden, dat, dat was de laatste die dat konden doen. Op die manier dat die verbanden te leggen, want uh, vanaf die tijd, niemand eigenlijk begreep iets in de Torah. Ik bedoel, om die te ontleiden. Voor ons is de Torah, is begint bij Rabbi Maimon ik ja, voor, bedoel voor elke, voor elke ook voor de traditionele joden kunnen snappen geen woord in de Torah, als ze menen dat ze iets snappen maar ook als ze grote rabbis die weten dan dat, zeggen ze nou voor ons begint de Torah alleen vanaf de 12 eeuw van de, vanaf de, vanaf de 12e eeuw dus bij Rabbi Maimon die heeft dat goed een beetje onder woorden gebracht, et cetera dat is dan voor ons de Torah van, want Zomaar leren het de Torah, lezen, lezen het verhaal van het Oude Testament, niemand heeft de kracht meer, al sinds, ja, sinds mijn Maimon, niemand heeft de kracht. Wat wij lezen natuurlijk, moeten wij ook dat doen, maar als iemand meent dat hij iets begrijpt, dan, dan, dan is het een teken dat hij onder macht staat van de onreine, van de citra, van de onreine kracht wie het meent dat hij iets begreep van het Torah zelf, die staat onder ma on macht van de onreine kracht. Die zegt hem, oh, jij bent een, jij bent een vent. Jij snapt zoveel. Duidelijk? Dus dat is niet zo. Dus daarom hebben wij zoger nodig en, en om dat, om dat ons, te, om ons dat duidelijk te maken. En natuurlijk kabbala, Maar voor de rest is het dus wat zegt hij ons? Dat is dus één principe, heet gesera shava. Dus eh, dezelfde, hetzelfde fragment heet het. Wat betekent dat? Hij zegt zo, hoge naast Adam, op, op de, in deze plaats, zegt hij, van het scheppings, dus in het geval van het scheppings, in de scheppingsdaad, staat geschreven, kijk nou goed, kunnen we het in één keer kunnen we het overzien hoe dat gaat. Naast Adam, uh, se Adam, laten wij de mens maken. En Uchtief hatam, en op een andere plaats staat geschreven, se kijk eens hier, datzelfde woord, na 5, de regel 5, we wij zullen doen en wij zullen begrijpen. Dat is het volk Israël wat zei, voordat zij ze de Torah ontvingen. We hebben toevallig, hebben we dat ook op onze nachtles, de laatste nachtles hebben we dat ook gehad. Ja, duidelijk. Dus woord woord, hetzelfde woord wordt gebruikt in twee plaatsen. En daar dat, woord vergele, dat woord aanvullende informatie wordt gehaald van die twee. En wat betekent dat? heeft hij ook zo ons gezegd. We, uh, punt 5 naar de punt. Beart zijn in ons land of op onze aarde, in ons, in ons, in ons land beter te zeggen. Da Yom Shabbat, dat is uh, de dag van Shabbat. De Haino, dat wil zeggen, dogmaat Eretz Achayim En te vergelijken met uh, het land van het leven. Nou, wat hebben we begrepen? Niets doet er niet toe. We hebben alleen maar zoger, nieuw uh, zelf, de zoger van dit dat, auto, van dat, van dat uh, Oud hebben we nu gelezen. Een beetje zo. So, en uh, nu gaan we kijken naar de vertaling en commentaar van Ierhude. Had Ierhude dat niet geschreven voor ons, dat commentaar wat we nu hebben, ja, dat Hassulam Zouden we niets kunnen begrijpen? Begrijp ik? Niets. Uh, Ari heeft het niet nodig gehad. Ari heeft het zelf doorgeworsteld. Ari. Maar wie, wie kan het wel? Ari, Ari heeft niets gedaan in zijn leven. Ari. Ari had nooit gewerkt. Ari was zo, zijn leven was zo. So, omdat hij kort leven had beschoren, bescho, had gekregen. Dat hij, al zijn leven was, was hij, hij was al uh, zes jaar, dus hij kon niemand kon hem iets leren. Uh -huh. Dus de, de grote rabbi, de grote opera van Egypte. Die... Die stuurde hem naar huis en zei, ik kan je niets meer leren. Kan je je voorstellen welke wezen het, wat voor man het was? Hij kon niet meer leren. Kan je, ja. je, je niet meer leren. Wat wil kon je dan allemaal leren? En dan ging je dan zelf die zoger leren. En natuurlijk kan je je voorstellen wat voor wonderkind was dat? En Alleen, God Wat hem. Wat is, is dan van zijn wonder? Hij was zuiver. En hij zuiverde zich meer en meer en meer en meer. Eigenlijk, wat is dan wonder aan de mens? De men, wonder aan de mens is als de mens zichzelf zuivert. En dan gaan de wonderen aan de mens gebeuren. Dus zichzelf zuiveren, zichzelf verheffen. En verheffen, waar, hoe verheffen zichzelf? Door jouw wens om te, te zware wensen, ga je dat verlichten. Niets verdwijnt van jouw zware wensen. Je gaat jezelf niet in, uh, in een hoek ergens uh, stoppen van het, ik wil niets, ik wil alleen maar mediteren. Nee, al jouw wensen heb je op je op, allemaal voel je al jouw wensen, en alle zware, en alle zwaar. En tegelijkertijd, steeds brengen die omhoog, en het wordt verlicht. Uh, ja, letterlijk en figuurlijk. Dat is wat hij deed. Uh, wij gaan dus terug naar de Hassulam, de, de pagina G-8 de rechterkolom van Hassulam. dus wij lezen alleen van één, de regel 1 tot 11 ja, en daarna gaan we naar de volgende pagina, want hieronder staat nog de vorige, het vorige Commentaar van beneden dat wij hebben al geleerd, de speciale commentaar dat de divisie maar HaSulam, de divisie van Sulaam. Dus alleen nu tot de regel 11 en dan gaan we naar de volgende pagina. De rechterkolom, de regel 1 van HaSulam, van het commentaar. Dalit, Brishit, in in den beginnen. Rabi Shimon Vechule. Rabi Shimon enzovoort. So dubletend. punt. in den begin. Punt. Dat is wat opkwam bij Rabi Shimon. De eerste woord van de Torah. Twee. Rabi Shimon. Afkorting. So Rabi Shimon. Resh Shinvi. Rabi Shimon. Patach opende. Hanezanim <imit> nir uwa dat, dat vers, dat begin van dat vers van Shir Hashim, Lied der Lieben. De planten zijn verschenen in de aarde. Hanezanim, de planten, die gaat erover hebben. Ze, drie, hu, dat is, zegt die. De masse bryschiet. De derde regel. Dat is de scheppingsdaad. Punt. Na de punt. Nier oe arets zijn verschenen in het land. Of in de aarde. In de aarde kunnen we zeggen. Hij zegt Matai. Wanneer was dat? Wanneer? Matai. Punt. Hoe vier dat is op de derde dag van de scheping. dat dit geschreven staat. en de aarde en de bracht voort uh, uh, desha, dat is dus een gewas. En dan gewassen, daar is gewassen in de Torah en hier is het planten. Dus daar gaat het. Azenir, niru. Vijf, waarets, dan verschenen zij. baarets in het, in het, in het, in de grond of vijf. In de aarde. Vijf na de punt. Het hazamir Higia. De tijd van het snoeien oftewel van het zingen is gekomen. Dat zijn twee bedekenissen. Hu, Yom jomrvi, dat is de vierde dag. zes, Shachiyah Zamir Aritzim. Rabbi Shimon zegt dat op die dag, op de vierde dag was het snijden of snoeien, snoeien snu, van die, kan je zeggen ook van in een overdrachtelijke zin, snoeien van die boosdoeners. Oké, okay, maar kan je wel nieuw, dat kan je wel misschien doen. Dus doe je dus echt afhaken hen, van door, doorhaken hen, van als, als, als takken, ja, als, tak, als takken die dan niet goed zijn, of niet deugen, niet goed groeien en zo. Dan kan je afhaken zijn van, het, van de boom, ja, van een goede boom, om de boom te laten tot, tot, zijn, ja, tot zijn groei te komen, tot zijn en hij geeft ons extra daarbij. Zie je dat met dunne lettertjes. Punt. katuv waarom, waarom zegt hij dan. Dat het op de vierde dag dat geweest was. Dat het snoeien van die boosdoeners. Hij zegt. Kijk nou. She'al ken dat daarom. Zegt hij jude vertelt ons, omdat, zo is het geschreven, op die vierde dag, in de scheppingsdaad, bij het beschreven van de scheppingsdaad, daar was het geschreven, op de vierde dag, was het, waren, die vier, waren die twee, twee uh, hemel, zeg je, de twee lichtbronnen, waren opgehangen, ja? op, de, op het, op het, uh, zeg dat, op het eispansel. En dan staat het, zeg hij, waarom, waarom weet, hoe weten we dat het zo'n actie was, was toen al in dat in, in dat mechanisme ingebouwd, dat het snoeien van die, van die uh, boosdoeners. Hij zegt het, omdat daar was geschreven in la, himarat uh, laat de uh, zij het, oh, zeg je dat, zij het, of zij het, de, uh, die lichtbronnen, laat de lichtbronnen verschenen ja, in, de, in het uitspansel, Zoiets, dat weet ik precies. En daar die, dat uit, die uh, lichtbronnen, dat staat geschreven met zonder waf, zonder letter waf, dus gebrekkig. En als het gebrekkig is, iets gebrekkig, iets ontbreekt in een woord, in de Torah, dan betekent dat het natuurlijk iets tekort, bepaalde tekort, iets weergeeft. En wat voor tekort? Hij zegt, ja, vanwege, waarom is dat, waarom staat in die twee lichten, in die twee lichten, die licht, twee lichte, lichtbronnen, waarom is het, staat zonder waf? Ja, omdat daar zit iets in tekort. Later zullen we weten waarom, omdat de zere en oftewel de, de zon, die was helemaal vol, en de noekwa, de maan, die moest kleiner gemaakt worden, hoe, we zullen dat zien, ook vanaf vandaag, zullen we dat hopelijk zien, en hij zegt ons, lashon Klala, hij zegt dat zonder waf, dus die staat die twee, twee uh, lichtbronnen, staat hier Marat, in plaats van Marot, zou moet, zo moet het zijn, dus het eerste woord, voor de taf, voor het laatste, de laatste letter taf, moest nog een waf staan, maar de waf staat niet. En dat is, geeft aan dat het gebrekkig is. Wat is dat gebrek? Wat voor gebrek daarvan? Hij zegt, shahula, Lashon klala. Dat is de expressie van, van een, uh, zeg je dat, verwensing, uh, Verwenzing, eh? verwenzing zeg je dat. Vervloeking. Nog en nog beter, vervloeking. Dus hier zien we dat de WAF niet kwam nieuw. Bij het scheppen scheppe van de wereld. Dat staan twee, twee lichaam, twee uh, uh, lichtbronnen. Maar daar staat al, daar stond het al. dat Die WAF was er daar niet. En daar stond het al vervloeking. Uh, in die, aangegeven in dat dat vervloeking was. Maar voor wie de vervloeking was, daar is het voor die boosdoeners. Ja, dus. En natuurlijk. Dus punt. Zeven na de punt. We call Hathor. En de stem van de uh, tortelduif. Van, van de tortelduif. van de tortelduif. Wat betekent dat? Welke, waarmee associëert dat in de schepping staat? in de scheppingsdaad, acht. Zehu Yom dat is de vijfde dag. Want elke dag heeft stond, staat, staat onder bepaalde krachten, die altijd werkzaam zijn, elke week, precies dezelfde krachten zijn werkzaam. En tegelijkertijd geen dag leek op een andere dag. Geen moment Leek op een andere dag. Interessant, ja? Dus aan de ene kant aan de ene kant is het wel elke week, elke maandag is precies hetzelfde. En aan de andere kant, elke maandag is absoluut onverenigbaar, absoluut niet vergelijkbaar met een andere maandag. Heel? Interessant is dat een van mijn oude leerlingen, die had mij uh, op maandag heeft hij mij een e-mailtje ges gestuurd. En. Het liep veel geleerd bij mij. En daarna is hij dus andere zaken doet. Andere dingen. En hij heeft me geschreven. Een vraag heeft hij mij gesteld. Deze week. Maandag. Hij zegt. Ik voel me op maandag altijd ellendig. <laughs> en ik begrijp het niet hoe dat komt. Hij zegt. Altijd heb ik het. Altijd voel ik me ellendig op maandag. En ik had... En hij is, zit daar in Amsterdam, leerde hij dan in de Talmud Academie, Academie, bij een zeer grote raaf. Echt een uh, zeer grote raaf, die was dan ook nog in Jeruzalem, nog in, uh, een eind van de top, uh, top 300 rabbijnen van de hele wereld. En ik had hem niet gezegd natuurlijk, ga bij hem vragen. <laughs> Dat moet je niet doen natuurlijk, moet je wel... Maar <laughs> het zou wel moeten, wel een beetje, een beetje pikkelen, Maar goed... Ik moest hem toch antwoord geven. En ik had hem een antwoord gegeven. Ik had gezegd, het is in ieder geval stru structureel zitten in elkaar. Dat maandags zijn bepaalde krachten zo werkzaam zijn in het helaal. Dat de mens moet erg voorzichtig op die maandag omgaan. Zeer zacht en zeer, zeer opletzaam, etc. Waarom? Het zijn dien. Op deze dag is Jean manifesteert zich. Als je kijkt naar de hele geschiedenis, als je iemand bijvoorbeeld van jullie wil, of niet van jullie, of iemand anders, iemand bijvoorbeeld wil een dissertatie schrijven, voor een dokter, in weet ik veel wat dan ook. Iemand kan bijvoorbeeld schrijven, alle gebeurtenissen in de wereld kijken, op een reetje zetten, en zal je zien dat de meeste ellende kwamen op maandag. In de wereld. Ja? Waarom zo? Waarom? Omdat niets anders is is in deze wereld dan, dan de als het ware projecties van de krachten, als wij we, we die op die dag, natuurlijk is heilig, niets aan de dag is verkeerd maar op die dag is de dien werkzaam in het heelal, nou dat de mens moet netjes met de dien omgaan en niet de dien trekken op, de, op een verkeerde manier op die dag doen bijvoorbeeld en hilariteit op die dag is dan, is dan een ellende als iemand dan op gaat op maandag te veel lachen. Wat betekent dat? Hij gaat dan trekken naar, naar beneden, naar die onreine krachten. Want waar dien is, overal waar dien is, daar is de plaats van aanzuigen van Klipot Of dichtbij. De Klepot altijd zoeken de plaats waar dien is. Ja, duidelijk. En daar kunnen ze direct aangrijpen als men niet voorzichtig uh, aan, uh, ermee omgaat. Dus als, men dan op, als het dienen is, dan moeten mensen rustig blijven werken. Goed, maar dan niet te veel hilariteit niet te veel uh, uh, relaxen, op die manier laag uh, lachen veel. Het is niet, past niet op die dag. Waarom niet? Ik zal zo vertellen. Ja? Omdat op de eerste dag werd dus zeer een pin. Ja? Welke sfera is op de eerste dag? De eerste, eerste dag staat ondertekend van waarmee de wereld is geschapen is, de eerste dag. Zes virot, ja, de zes dagen van de week. Dus Gesset, Gesset, de eerste dag van de week, de eerste dag waarmee de, de wereld geschapen was, was Gesset, Svera Gesset. En daarom wordt ook gezegd dat de dus uh, uh, regeert de wereld, of de, door, door de Gesset wordt de wereld opgebouwd. En als wij weten dat door genade, door de geest, de wereld is opgebouwd, alleen al weten dat, dat door de geest, door de genade, de wereld is opgebouwd, dat geeft al de, gerust, gerust, de geruststellende gedachten. Vergeet je dat? Dat geeft al geruststellende gedachten. En daarom voelen we je ook op zondag, voelen we ons vol van genade. Duidelijk. Niet omdat een of een andere profeet is gekomen, natuurlijk profeet is gekomen, juist ook op die dag, natuurlijk kan dat manifestatie van de profeet, natuurlijk is dat kan het wel ermee verband hebben, maar voordat de profeet kwam, was natuurlijk de schepping van de, van de wereld, ja duidelijk, dus de eerste dag van de week. en daar hoort heel goed, de eerste dag van de schepping is de sferah gesed, de wereld heeft de, de, de, de, de, de, de wereld geschapen door gesed, door genade, en daarna de volgende dag, maar niet alleen door genade. Dus daarom kan men alleen van liefde niet leven. Ja. Daarom, waarom? Als de eerste dag gese was, laten we dan de hele, alle, alle in ons leven alleen maar gese doen. Gaat niet. De wereld is niet zo geschapen. De tweede dag was din. Ja, dus de, de gwura. De tweede dag is gwura. Op de tweede dag was gwura staat onder het teken van waarom? De schepper wilt, weet waarom. Ik, ik wil niet de Goura. Waarom heb ik die dien nodig? Ik heb die dien niet nodig. Ja, zeg ik. Waarom alleen maar, waarom niet alleen maar gese? Waarom zijn we niet alleen maar zo met elkaar, zo alleen maar genade en niet anders? Er bestaat zo'n kracht als Goura. En we moeten wel daarmee omgaan. Want alle chogma komt van de linkerlijn. Alle chogma in onze wereld komt alleen van de linkerlijn. Ik bedoel, van de bina. De al die zesduizend jaar natuurlijk. Daarna is het wat, wat anders zullen we zien. Maar de tweede dag dus. En de eerste dag is zondag. Ja? De eerste dag van de schepping is zondag. En dat is gesed. En de tweede dag van de schepping is maandag. En dat is dan staat ondertekening van de Gwura. Of Djinim, zoals ze dat even, gestreng heet. Gestrengheid. Als in de wereld... Uh, die deze kracht zich manifesteert, intrinsiek zit het allemaal in de schepping ingebakken, hoe kan ik mij dan anders gedragen op die dag? Echt? Dus als iemand dan op die dag gaat jovial dingen doen, alle andere dingen doen, et cetera, et cetera, dan natuurlijk brengt hij zichzelf in discrepantie met de krachten van deze dag. Hij moet rustig gaan doen, voorzichtig dan moet, moet doen, speciale voorzichtigheid geboden, op die dag. En dan heb ik ook... aan die man dus uh, antwoord het gegeven. En de derde dag... wat is de derde dag dan? Kijk nou ook bij ons... op, de, op het, het boord. Je verret. En je verret is dan de pracht. Dus de verret is de middellijn. En de middellijn is... Uh, dat is de derde dag. Dat is dan de dinsdag. En daarom zeg ik altijd... Ja, ik de, de beste zaken moet je doen... de, de belangrijkste zaken... de belangrijkste ding, dingen in de week... Moet je het altijd doen op de, op de derde dag van de week. Dus dat is dan op de dinsdag. Duidelijk. Het onderzoek is recentelijk gebleken dat dinsdag de meest productieve dag is in het land. Uh oh, zie je dat? Ik heb het niet. Onderzoek is uit onderzoek is gebleken. Ja? Goed. Dus hij zegt dat het. Ja, onlangs was het, ja? Ja, onlangs. Oké, zie je dat? We zullen allerlei dingen tegenkomen waarbij we zullen zien dat het waar is. Ja, yeah, maar. We hebben dat. Maar als hadden we hadden, wij, hadden men de Kabbalah geleerd, dan zou de men veel minder gel, geld uitgeven aan al die onderzoeken. Dan zou veel minder of veel minder zo, zo geld productiever kunnen gebruiken worden, begrijp Dus, maar dinsdag inderdaad is de productie. waarom is het productief? Omdat het omdat het verret is de middellijn, that is dan zo wel, waarom is het productief? Zondag is alleen maar genade, is alleen maar één kant van de medaille, ja? Alleen maar gaan we naar een park, gaan we daar even ergens even allerlei andere dingen doen, maar wel gezellig en lief, alle andere dingen. En kerk. En naar de kerk en hoe? doe er niet toe, waar dat toe. Maar allemaal goede dingen, goede dingen. Maar het is, het is wel één kant van de, van de de de, de schepper heeft door twee krachten als schijnbaar tegenovergestelde krachten de wereld geschapen. En dat geeft Piet aan zijn, aan zijn schepping. Uiteindelijk. En op de derde dag is dan de, is de middellijn. Betekent niet zoveel genade en niet zoveel dien. Ja? Tussen, die, tussen die twee. dat oh, is de realiteit. Begrijp je dat? Want alleen maar, alleen maar, alleen maar genade, alleen maar daar ergens... Uh, Liefde alleen tonen, alleen maar van de ene kant, ja, van, een, van de ene kant liefde tonen, is geen ware liefde. Het is alleen maar, aan de ene kant wel, maar het is alleen maar, uh, hoe kan ik het zeggen, uh, het is niet de ware realiteit. En de, de derde dag, dan heb je beide, die beide zijn aanwezig, en beide zijn structureel aanwezig. De breedte bestaat dan in onze kieling. Kijk nou in maandag. Maandag op maandag hebben we haast geen breedte in onze gelien. Maar op de derde dag. hebben we rechts en links. Daarom heb je breedte. Ja. En dat is echt. En de middellijn betekent dus. En dat en dat. En dien. En dien is afgezwakt. Door genade. Door de gesed. En de genade is niet meer zo. Zo. Uh, uh, uh, zo. Uh, zeg ik dat. Uh, roze, roze guren is geen schijnachtig, maar het is wel getempt door door de djinn, door de linkerlijn, en dat is een pittige genade dat is de derde dag, daarom is het op die derde dag, kan een mens, mens goed zien de, de waarheid, de realiteit ja? de zondag willen we iedereen vergeven, en niet alleen vergeven alles, de wereld, is, de wereld is goed, de wereld is dat maar op de woensdag, op de dinsdag op de dinsdag zien we de realiteit voor ogen. En we hebben genoeg genade, genoeg, uh, et, cetera, et cetera. Dat is dan de... Uh, wat, waarom hebben we daarover allemaal begonnen? Wat uh, Marco, Fijt, jij, heeft, jij bent de Oh, pauze. Hoor ik heb een hoger hand. Oké.